11 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De Merwedebrug gaat volgende week weer open voor vrachtverkeer. Minister Schultz van Hagen zei in een debat in de Tweede Kamer wel dat de brug s'nachts nog een paar keer dicht gaat. Begin oktober werd de brug afgesloten voor vrachtverkeer en waren in de draagbalken haarscheurtjes ontdekt.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 De uitslag van de presidentsverkiezingen in de Amerikaanse staat Michigan is nu ook officieel. Bijna drie weken na de verkiezingen heeft de kiescommissie bekendgemaakt dat Donald Trump met een verschil van nog geen 11.000 stemmen heeft gewonnen van Hillary Clinton. Het was de laatste uitslag die nog moest komen. Trump staat nu op 306 en Clinton op 232 kiesmannen. Sapfabrikant Healthy People heeft het gouden windei gewonnen. Hun sap, blauwe bosbes en framboos is volgens voedselwaakhond Foodwatch het meest misleidende product van 2016. Het vruchtensap bestaat volgens de voedselwaakhond vooral uit goedkope appel- en druivensap en amper uit wat het pak belooft bosbes en framboos. 36% van de 24.000 stemmen ging naar het sapje. Volgens Foodwatch zit er in dit sap meer suiker dan in cola. Energiedrank Red Bull eindigt als tweede omdat er ook heel veel suiker in zit. En de derde plaats is voor de drinkjoghurt van Optimaal, Griekse Stijl met de smaak honing walnoot. Volgens Foodwatch bevat het drankje geen Griekse yoghurt, geen honing en ook geen walnoot. Het weer het koelt snel af tot onder het vriespunt. Plaatselijk kan het vannacht min 7 graden worden. Morgen is er veel zon, weinig wind. Het wordt een graad of 3. Vanaf woensdag wat zachter. Het wordt dan 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu het laatste uur.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 Uh, het staat er nog altijd als je gaat kijken. Ja, die dat mooie witte gebouwtje. Wat nu een sportgebouw is. Ik geloof dat het nummer 15 is. En uh, beneden hebben we ook natuurlijk daar de, uh, de religieuze kring. De kring heeft daar lange tijd gezeten. De vrijzinnige vorm later. En dat pand uh, hebben ze met ongelooflijk veel plezier uh,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 Is voor mij wel een voorganger met een grote vee, als ik Ja, oké. Okay. een voorbeeld. Uh. Ja, en volhouden. Ja. En, um, ja, denk je ook dat. Uh... Oh, een ja, één ja, ja, ding zeggen over die. Ja. Uh, nou ja, want het, het, was, het was een beetje, denk je, nou, zo'n voorganger. Veel mensen denken voorgangers met je luizenbaan. Wat moet je nou helemaal doen?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 Kinderen uit de stad, dus uh, ja, een aantal maanden kwamen om van hun TWC uh, af te komen. Dat was een volledig Joods gebeuren. Dat lag een beetje op het kindereiland uh, met ja. de vakantiekolonie. Ja. Waar nu Park Kosfloor is in het bunkerdorp. Uh, uh, daar in die hoek uh, was dus altijd een Joodse, een Portugees Joodse uh, eiland. Ja.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 ik, heb, ik hoop dus dat, het, dat er iets in die richting ja, uh, okay. iemand stuurde mij ook laatst op dat vind ik ook erg sympathiek uh, dat zijn zogenaamde Stolpersteinen dat is een Duitse kunstenaar dat is inmiddels op een aantal plekken in Nederland ook al in gang gezet dat zijn de klinkertjes waarbij een plaatje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 until the Lord makes Jerusalem a praise. Jesus wanted by his strength. If you live down your